Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De Britse vicepremier Nick Clegg treedt af als partijleider van de Liberaal-Democratische Partij. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor de nederlaag bij de parlementsverkiezingen van gisteren. Volgens de laatste voorlopige uitslag houdt Cleggs partij nog maar acht zetels over. Ook de leider van de Britse anti-EU-partij UKIP, Nigel Farage, stapt op. Farage werd niet gekozen in het parlement en treedt daarom af. Volgens de BBC vertrekt ook de leider van de Labour-partij Ed Miliband... maar die heeft daar formeel nog niets over gezegd. Ook Labour verloor stevig bij de verkiezingen. Grote winnaar is premier David Cameron. Zijn conservatieve partij kan doorregeren... en krijgt naar verwachting zelfs een absolute meerderheid. Een man uit Amersfoort die zijn nier te koop aanbood op Marktplaats... is door de rechter vrijgesproken. Twee jaar geleden zette hij het orgaan te koop... nadat hij een folder over orgaandonatie had gelezen. Hij vroeg er 50.000 euro voor... Volgens het openbaar ministerie wilde de man winst maken en maakte hij zich daarmee schuldig aan orgaanhandel. De rechter was er niet van overtuigd dat hij de nier ook echt wilde verkopen en sprak de man vrij. De Nederlandse ambassadeur in Pakistan is gewond geraakt bij een helikopterongeluk. Bij het incident in het noorden van Pakistan vielen zes doden. Ambassadeur De Vink was met een aantal andere ambassadeurs op weg naar een ontwikkelingsproject. Toen het toestel wilde landen stortte het door nog onbekende oorzaak neer. Pakistanse Taliban zeggen dat zij de helikopter hebben neergeschoten. Bij een explosie en brand in een bedrijf in Wiege zijn zeven gewonden gevallen. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, één van hen is zwaar gewond en de drie anderen hadden rook ingeademd. De explosie was in de spuiterij van een bedrijf dat opleggers voor vrachtwagens maakt. Waardoor de ontploffing is veroorzaakt is nog niet bekend.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 Het is al behoorlijk druk op de wegen in de randstad. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. De andere kant op tussen Naarden en Knopend Diemen 6 kilometer door een spoedreparatie. De A10, de Ring van Amsterdam bij de Rij, 3 kilometer. A12, Den Haag-Utrecht bij Knopend Lunetten 5 kilometer. Het heeft te maken met de afsluiting van de A27 van Gorkum naar Utrecht. door een ernstig ongeluk bij Knopend Rijnsweert. Op die 27 staat inmiddels 10 kilometer file. En ook op de A27 de andere kant op.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 Uit de metro. Ik zie de meest mooie, sexy dame op de nieuwe naipatas. En ik weet niet wat ik lullen moet. Ik zeg goeiemorgen, lekker ding. Dat is wat ik voor haar zing. En, en zij zegt: Ik kom uit Rotterdam. Uh -uh oh oh Kun je toch niet horen dan? En ik zei: Praat me. Even effe Amsterdams met me. Met me. mijn gevoel zegt mij dat jij me niet kan knijzen, snappie ik word helemaal van. heb niks te schatten met je rare taaltje dus praat de taal van moken met me dan mm -hmm. huh. en ze snapt er echt geen moer van wat ik allemaal loop uit te kramen ze kijkt me aan en denkt het zal me meedroosten. Ze leek een mix van Roxy. Hazes en Glennys Grace. Oh oh, doe een pinkett zie met mij. En zij zei, ik kom uit Rotterdam. Oh oh oh, ken je dat niet horen dan? En ik zei, raad Amsterdamse mema, me, even. Ik wat jij me hier staat te vertrokken. Misschien ben ik wat erin Maar je accent is zo moeilijk niet te pruimen. Dus praat normaal, wordt gewoon niet van je stem. Oh oh oh oh oh. Oh oh oh oh oh. oh oh ah, oh, oh, oh oh. En dan nog een mooie fiancé-dag. Hey baby. Hey wij. Elifie, hey Elifie, hey Elifie, hey Elifie, hey Elifie, hey Elifie. Hey Vraag het Amsterdam sneller, me. even Amsterdam sneller. Aan de wat ben jij, je sloerie? Kijk je draait er, hou dan nog eens maar je snoerie pleiten of, of en anders dump ik jou nu op Schiphol. dank je wel voor het Gentleman Postel. Dank je wel dat je. Ja, ik vind het wel leuk ook. Uh, er was dus een persiflage. Die, die hoorde ik van de week dat ik... Uh, ...s morgens, uh, bij het douche en zo. Dan heb ik altijd wel een beetje Radio 2 aan en zo. Uh, ja, dat is nog wel zo. En um, daar hoorde ik dit. Of tenminste, daar werd er op, opmerkzaam op gemaakt. Dus als je hem nog eens terug wil horen... ...moet je even kijken op Facebook. Uh, Facebook.com uh, En dan uh, even zoeken naar De Heer Ontwaakt. Want daar staat hij op. Maar soms zit het leuk. Er staan al meer leuke dingen trouwens op die, uh, op die site. Dus als je deze persiflage op Kenny B's Parijs nog even wil horen. Dan, uh, dan kan dat. Praat de Amsterdamse met me. Ja, dat kan natuurlijk ook. Zo kun je het ook opvatten. Leuk. Uh, eens even kijken. Wat gaan we doen? Ja, muziek. You may call it in the ceiling. But you've only lost the night. Preset all your pretty feelings May they comfort you tonight and I'm climbing over something and I'm running through these walls I don't even Hey Open up my eyes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 Best he can never to reopen the worthless door. It's not the way you know, you know, me. you're guilty, guilty. Sometimes we need to be. is dat. Van de week nog uh, actief bij de bevrijdingsfestivals, onder andere in Zwolle en in Haarlem. En uh, het nummer wat van was van een Nieuwe, cd All in Good Times. En dat heet dus Guilty, oftewel schuldig. schuldig. Ja, eh, schuldig. En dit is Van Dikkoud.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 zo. Een grote hits, eerste hits ook, geloof ik. Ja, maar dat heet uh, Stille Ja, en die evenementagenda, dat, dat uh, weet ik even niet zeker. Ik kan uh, de leverancier daarvan niet bereiken, dus uh, misschien komt dat nog. Oké, okay, September Fields, Frazier Ford. Ford. Is echt een ouderwetse solbegeleiding, Heerlijk. Nummer uit September Fields. Het, is echt, het klinkt echt lekker oud. En het is nieuw. Het is nou ja, nieuw, maar het is van uh, een paar weken geleden of zo. Misschien een maandje geleden. Misschien twee maandjes geleden. Weet ik al niet. Maar het is in ieder geval lekker. Klinkt goed. Tracy Ford. Uh, we gaan ons zometeen opmaken voor het regio's van half twee. Maar eerst nog even uh, dit nummer van The Deck.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 laatste album uh, Allemansplein. Hey, terug in de tijd. Woehoe! Del Shannon, Runaway. Terug in de tijd. En uh, vandaag, ja, de zon schijnt, dus het regent zonnestralen. Ja, lekker hoor. Ook eraan de munnenk. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon Zit een man die het tot gisteren nooit won.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 Een vrolijk liedje, een beetje absurd verhaal natuurlijk. Ja, een beetje gezocht, eigenlijk wel. Maar goed, het kan natuurlijk gebeuren dat je auto uit de bot vliegt... en dat je hem net verkocht hebt. en Ja, dat ze het verder niet controleren. Man geen identiteitspapieren bij zich heeft. Nou ja. Ja, oké, nou het zal. Het regent. Zonder Voor Zandvoort en de regio. Ja, precies. Voor Zandvoort en de regio. Terwijl het regio nieuws... met weer beginnen vandaag? Nee, doen we niet. Nee, laten we het nou leuk houden. Hè? Niet met het weer beginnen. Goed nieuws. Haarlem is in de race voor de titel Beste Binnenstad. De gemeente meldde zichzelf aan voor deze verkiezing. Tijdens de vorige verkiezing gingen Den Haag en Venlo vandoor met de titel. En dit jaar valt Haarlem onder de categorie Grote Binnensteden. Tijdens deze zevende editie bepaalt het aantal winkels in het hoofdwinkelgebied... Uh, of een stad als groot of middelgroot wordt gezien. Een deskundige jury zal uiteindelijk het eindoordeel vellen. Centraal bij de beoordeling staat de ontwikkeling... die de binnenstad de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Vanaf 23 mei worden per categorie op vijf binnensteden gekozen... en daarna, uh, waarna uiteindelijk een definitieve winnaar geselecteerd wordt. Een motorrijder is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de Schalkburgerstraat in Haarlem. Nee, Schalkwijkerstraat, sorry. Nee, sorry. Schalkwijkerstraat in Haarlem. Rond kwart over negen reed de motorrijder in de richting van Schalkwijk... toen een auto een parkeervak wilde verlaten. De automobilist zag de motorrijder over het hoofd... waardoor de motorrijder tegen de auto aanknalde. Ambulance en politie rukken uit om uh, hulp te verlenen. Am Ambulancebroeders hebben het slachtoffer eerst de hulp verleend en vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. En voor die automobilistentip, kijk eens in je spiegel. Je weet nooit wat goed voor is. En niet alleen die spiegel voor die kapper, hè? maar ook die van je auto. Makkelijk. De provincie Noord-Holland heeft een zwemverbod ingesteld voor de zwemlocatie Molenplas in Haarlem. De provincie heeft geconstateerd dat de bodembedekking in de zwemzone van de plas... op eh, dit moment niet veilig is. Op het strand worden geplaatst en de zwemzone wordt afgezet met linten. Nadat de bodem is hersteld, voert de provincie opnieuw een veiligheidsonderzoek uit. Als blijkt dat de bodem weer veilig is, zal het zwemverbod worden opgeheven. In de auto, een auto die vannacht in Beverwijk geparkeerd stond is door brand verwoest. De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats... op de hoek van de Fokkerlaan en de Laan der Nederlanden. Rond drie uur werd ontdekt dat de auto in brand stond. Bovendien bleek een van de zijruiten gesneuveld. De brandweer kwam te plaatsen... maar kon niet voorkomen dat het vuur de auto zwaar beschadigde. De eigenaar van een auto die naast de brandende auto geparkeerd stond... kon hm, haar voertuig net op tijd weghalen... Op een paar lichte beschadigingen na bleef haar auto gespaard. Onduidelijk is hoe de brand kon ontstaan. Omwonenden hebben rond het begin van de brand een auto uit de buurt weg zien rijden. Maar het is vooralsnog niet duidelijk of de bestuurder iets met de brandende auto te maken heeft. Het wrak is door de politie met linten afgezet en de forensische opsporing is gevraagd sporenonderzoek te doen. Wie vanochtend vanuit Amsterdam of Haarlem met de trein richting Leiden en Den Haag reisde... moest rekening houden met forse vertraging. Door herstelwerkzaamheden reden er geen intercities. De NS meldde dat de werkzaamheden rond 8 uur vanochtend verhopen zouden zijn. En rond kwart over acht meldde de NS dat de werkzaamheden succesvol zijn afgerond. Of waren afgerond. Behalve sprinters rijden er dus ook weer gewoon in de cities tussen Amsterdam en Leiden. Autorijden is een vak apart. Een ambacht, zo bleek gisteren maar weer toen een busje met daarin kinderen op, stil, op een stilstaande auto knalde. Het kind-onvriendelijke ongelukje vond plaats aan de Brederode Laan in Bloemendaal. Er raakte niemand gewond, hoewel de schrik er goed in zat. Geen uitzicht uh, of de ambitie om zelf een golfterreintje te creëren. Grenst aan je achtertuin. Ach, dan scheppen we toch gewoon even wat ruimte. Ja, ruim 170 boompjes uit de weg. Uh, ruim uh, 170 boompjes uit de weg met de motorzaag. En kijk eens aanschat, vrij uitzicht. Zo doe je dat blijkbaar in Boemendaal. Gewoon kettingzaag in eigen hand nemen en kappen maar. Maakt niet uit dat het beschermd natuurgebied is waar normaal gesproken nog geen steen mag worden verlegd zonder een vergunning. De ravage is enorm. Het duingebied bij de Hoge Duinendaalse weg in de buurt van een aantal woonhuizen. Natuurbeheerder PWN heeft aangifte gedaan bij de politie. Heb je zelf iets gezien of gehoord? Of heb je een idee wie deze bom van dalen kunnen zijn? Meld het. Dat kun je het beste doen, natuurlijk. via 0900 8844, het bekende nummer van de politie. Maar hoe gek moet je zijn dat je dat zomaar flikt? Weet Zo, ook wel... Zitten toch wel echt eh, vijf grote steken bij je los, hoor. Aankomend weekend. Aankomend weekend staat op weekend de kade. De markt voor allerlei... Nick, nik, nik, Max delicatessen, accessoires, lifestyle, geknutsel en gefrutsel. Een heel weekend lang borrelen, proeven en flaneren langs het spaarden met live muziek op de achtergrond. Inspiratie genoeg, in ieder geval voor wat originelere cadeaus dan de afgezaagde cadeaubon. En ben je meer van het eten, ruik, proef of test de streekgebonden ambachtelijke wijnen kazen, chocola en andere wereldse hapjes eens uit. Of ga voor een lekkere hotdog, want die staat er ook gewoon. Ken je dit weekend niet? Dan krijg je een herkansing op 6 en 7 juni, 4 en 5 juli of op 15 en 16 augustus. Weekend, de kade is gratis toegankelijk van 11 uur s morgens tot 18 uur s'avonds. En vindt plaats op de Oerkapkade aan het Spaarne achter de Lichtfabriek. En tot zover de berichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het West... Hé? Oh, kwam een berichtje binnen. <lacht> Belachelijk, hoor. Ja, dat heb je als je dat uit een tablet haalt. Dan komt er gewoon een berichtje binnen. Oh, ja. uh, het is op deze vrijdag rustig weer. Met naast wolkenvelden. Uh, en ook af en toe zon. Er is een buitje mogelijk, maar over het algemeen is het droog. Het wordt een graad of 18. Vanavond en de komende nacht zijn er wolkenvelden, maar ook opklaringen. De zwakke wind draait naar zuidwest en neemt weer in kracht toe. En de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen overheerst de bewolking. Maar het blijft wel vrijwel overal in de regio droog. De zuidwestenwind is uh, weer duidelijk aanwezig... en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 14 en de 16 graden. Zondag blijft het droog en zijn er perioden met zon. De wind draait naar het noordwesten en neemt in de middag af naar zwak... en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 16 en 18 graden. En tot zover dus het weer... Dat zijn wij dus. CFM's antwoord. Ja. Is het goed als er nou een plaat komen? Ja, als het goed is. Zou er nu een plaat moeten komen. Maar het gek is, die komt niet. Wat is dat nou toch? Komt die dan nu? Even kijken hoor. Komt er nu een plaat? Hé, hey, hallo. Bent u er nog? Ja, ik ben er wel. Maar die plaat niet. Tjonge, jonge, jonge. Het is toch allemaal weer niet te geloven wat hier allemaal weer gebeurt. Nou. Uh, de volgende dan maar. Hup. It's in Herman's Hermits. And it's at Sunshine Girl. Sunshine Girl, I feel your eyes on me. Your looks excite me. My sunshine girl Ik kende het hele nummer niet, niet, joh. Echt niet? Ik het niet, hoor. Ik kende het echt niet. Ja. Hummers, uh, hummers waren dat. En het heette dus uh, Sunshine Girl. Nooit bedrogen, maar het is anders dan voorheen. De kast. Wel als maatjes door één deur. Maar als zonder kleur, ik voel me zo alleen. Woorden zonder woorden. Lege dagen zonder klagen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 De vlog samen met de kast. En uh, dan werd het heten. Woorden zonder uh, woorden. Jawel, woorden zonder woorden. Dit is een hele gekke plaat. Drink up the cider heet het. La, la, la, la. Vast in een kroeg opgenomen. In trouwens. Ik dacht uh, dat het een nek-en-nekwees nek zou worden, maar dat is het absoluut niet geworden. Cameron heeft dus gewoon gewonnen met een absolute meerderheid van uh, 362 zetels. Of, of, of, of, of, of, of zag ik dat nou verkeerd? 326, ik zei 362, maar ik wist dat het die getallen waren. Maar dat was 326 van de 650 zetels. Zijn dus veroverd door de Conservative Party. Nou, bent u daar ook weer van op de hoogte? En het is nog steeds T-shirt weer hoor. <middels> <middels> T-shirt winner. Het nou, niet verkeerd eigenlijk. En uh, Circa Waves, of Circa Waves heet het uh, beentje. En uh, nou, die vinden dat kennelijk leuk, dat de uh, t-shirtjes aan. Nou, hartstikke mooi. Uh, ik heb nog één plaat. Ja, ik heb nog één plaat. En dan ben ik er weer helemaal klaar voor. Ja, je denkt, wat is dit nou jongens? Dit zijn geluiden die je niet zo gewend bent in dit programma. Maar ja, het nummer is van Bluff en het heet Klaar Voor. Komt van hun laatste album. Zo, dat klinkt herkenbaar dan. Klaar Voor, hier is Bluff en dat is de laatste voor vandaag. Ja, het kan allebei natuurlijk. Klaar voor, klaar mee. Alles is mogelijk natuurlijk. Ja. Maar in ieder geval, nou, dit was het dan eventjes voor vandaag. Uh, dit was uh, CFM Red Lunch, Jawel, oftewel CFM luncht. Uit van u nemen. Dit programma is maandag weer terug met Channel Dijf. Natuurlijk dinsdag met Channel Dijf. Ik ben zelf met een woensdag weer. Althans met dit programma. Maar ook morgen. Ja. Morgen. Morgen ben ik er ook samen met Albert-Jan Vos. Zandvoort op zaterdag. U een heel fijn weekend en mocht u morgen naar Zandvoort op zaterdag luisteren, dan hoort u mij weer samen met Albert Jan Vos. Dus in ieder geval, voor de rest, als u dat niet doet, dan wens ik u gewoon een fijn weekend. En dan tref ik u waarschijnlijk volgende week woensdag weer aan uw toestel. Voor een nieuwe cyclus en voor een nieuwe reeks van lunch. Viniel jaren weer volgende week. En dat vind ik voor Draait Door. Dat is de vanmiddag trouwens ook met Charles. Van om vijf uur. Verder om drie uur um, de Euro Breakdown. Dus het is weer een middagje. Lekker een live radio. Uh, wat mij betreft. Doe voorzichtig. Hou de En. Tot de volgende keer. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.